Uur. Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Terwijl het met veel huishoudens in Nederland financieel iets beter gaat... zijn jongeren tussen de 18 en 24 er juist op achteruit gegaan. Onderzoekers zien dat ze vaak tijdelijke contracten krijgen... plus te maken hebben met alsmaar stijgende huur- en huizenprijzen. Veel jongvolwassenen moeten schulden maken of hun spaarrekening plunderen om rond te komen... Deze jongeren bij het Science Park in Utrecht herkennen dat maar al te goed. Ik heb het al een beetje moeilijk. Maar ja, dan moet je er eigenlijk bij lenen, maar dat, dat wil ik niet. Dus dan, dat betekent dat ik dan eigenlijk super veel uren per week werk naast mijn stage. Om dan een beetje rond te komen. Dat is dan de bare minimum, zeg maar. Ja, de contracten die niet altijd soort van stabiel zijn, waar je niet alles op kan bouwen. Dus ja, je weet niet altijd wat er binnen gaat komen. En soms is het in één keer... Ja, toch wel een stuk minder dan je, dan je had gehoopt eigenlijk. Vorig jaar daalde het aantal financieel gezonde jongeren van 18 naar 12 procent. En de rechter in Frankrijk doet vandaag uitspraak in een zaak tegen een bekende politicus. De rechtsradicale Marine Le Pen wordt verdacht van gesjoemel met Europees geld. Ze kan daar tien jaar voor krijgen en een boete van een miljoen euro. Plus de rechter kan bepalen dat ze niet meer mee mag doen aan verkiezingen, vertelt correspondent Frank Renaud. En dat laatste, ja, daar gaat nu alle aandacht naar uit natuurlijk. Want justitie heeft geëist dat Marine Le Pen zich per onmiddellijk niet meer verkiesbaar mag stellen, Meteen dus. En dat zou betekenen dat Marine Le Pen niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen. ...van 2027, terwijl ze het in de peilingen juist heel erg goed doet. De zaak draait om geld dat was bedoeld voor de Europese tak van de partij van Le Pen... ...maar dat werd uitgegeven in Frankrijk en dat mag dus niet. Het is Novak Djokovic niet gelukt om zijn 10ste ATP-tennistitel binnen te slepen. Hij heeft de finale van het Masters-toernooi in Miami verrassend verloren... ...van een talent van 19 uit Tsjechië. It's done it. Yeah, he's is de champion in Miami. En shatters Djokovic's dreams. En voorlopig blijft Djokovic dus op 99 titels staan. Dan krijg je het weer nog droog met af en toe wolken en af en toe zon. Vanmiddag trekt het steeds meer open, al zijn er ook dan wel wat stapelwolken. Het wordt vandaag maximaal 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 From the land of spirits With a message of prophecy Spirit be suspended Wovoca Said no Van Zandvoort. Dit is ZFM. Zf, ja. Zo, dat was uh, uh, Redbone. En, uh, Redbone. Redbone, ken je het nog? Uh, de ja, Indianen, ik, ik groep? Wel, ja. ja, klopt, ja. Indianengroep, ja. ja. Uh, Oké, okay, inmiddels, inmiddels is aangeschoven Hans Rijmers, uh, voorzitter van Jazz in Zandvoort. En uh, dat is niet het enige wat hij doet trouwens. Misschien komt het nog even ter, ter sprake. Maar... Um, we gaan praten over Jesse Standvoort, wat tegenwoordig zijn zes concerten in Nieuw en doet. Hè? Ja, goedemorgen, en dat, ja, goedemorgen Hans. Ja. En dat gaat ja. goed volgens mij. Hè? Ja, dat we, we zijn daar uh, in een warm bad uh, terechtgekomen. Ja. Dat wisten we natuurlijk, dat hadden we wel een, een, een vermoeden van dat dat zou gebeuren. Maar ja, op het moment dat je de keuze hebt van uh, uh, een jaar, uh, een seizoen, geen concerten, uh, wat natuurlijk ja. met, de, met, de, met de tijdelijke sluiting van de kroeg dreigde. Of in New mm -hmm. ja, dan, dan is de keuze niet zo moeilijk. Nee, want mensen weten jullie goed te vinden daar. Hè? Ja, en dat, dat was wel een zorg. Want, ja. ja het is toch moet, een grote, moet, grote verandering. Ze moeten maar bereid zijn ja. Om, ja. Uh, om, die, uh, om die anderhalve kilometer uh, ja. verder uh, ja. Ja. te gaan. Is Jess nog populair in Zandvoort? Hmm? Is Jess nog populair in Zandvoort? Ja? Ja? Ja? ja. Nou ja, dit is het 22e seizoen ja, dan, hè, van, uh, van de, de concepten ja. die we doen. En uh, de Grijze Plaag kent natuurlijk nog heel goed. Uh, Jazz Behind the Beach en uh, Millie Scott. Of ja, dat wordt, ja, dat ik, was ik, gezellig. Ik ik ja. Bedoel, ja. Dat waren natuurlijk fantastische concerten. Ja, maar vergeet niet, hè, Zandvoort was het eerste uh, dorp of stad, of hoe je het maar noemen wil, die een jazzfestival organiseerde. Ja. Houden dan, uh, uh, uh, Newport in Amerika bijvoorbeeld. Ja. Maar, maar verder in Nederland was dat nog nooit eerder gedaan, mm -hmm. toen die eerste kwamen. Wordt het niet tijd om het weer. Jaar Wordt niet tijd om het weer te gaan doen eigenlijk? Nou, of is dat die tijd er niet meer voor? Nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik heb het twee jaar georganiseerd. In 2009 2010. En daar. Euh, <sut> nou, <sut> dat gaan we het maar niet meer over hebben. We hebben bij je geen goede herinnering aan. Nee. Nee, nee, nee maar waarom nee. niet? Qua nee, organisatie dan, of... nee, Nee, nee, nee, nee, dan, dan, dan Vertel. Nee, dat ga ik niet vertellen. Nou, dat is jammer. Ja, nee, dat is heel jammer. Ja, maar de, ja. heeft dat met de organisatie te maken? Of, uh... Dat heeft met een heleboel dingen te maken. Met een heleboel dingen. Ja. Uh, in Nederland heeft er toch uh, daarvoor heel veel mee ja, te maken de, gehad? Ja, toen, toen heette het nog Jazz Behind the Beach. Precies. Ja. En toen is de hele tijd niet geweest. Ja. En uh, toen is er gevraagd of wij als Stichting Jazz in Zandvoort... Uh, een jazzfestival konden organiseren. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. Ja. En daar zijn toen de tijd met partijen afspraken over gemaakt. Die niet zijn nagekomen. Dat begrijp ik. is niet helemaal gegaan zoals wij hadden bedacht dat het had moeten gaan. ja, laten we daar verder niet meer op. Ik naar 2010. We kijken een beetje. naar jongens, als je het beter weet, ga lekker je gang. Laten we ook een beetje in de toekomst kijken. Maar het is in ieder geval jammer dat het er niet meer is. Maar ja, dat, dat is, dat is hartstikke Natuurlijk. leuk. Ja. Oh, maar dat vind ik ook. ja Tuurlijk. tuurlijk. Ja. We zijn jazzliefhebber. Precies. Ja. Uiteraard. Maar ja, Software is, Het is ja. in ieder geval een, een, een populair iets hè, wat, ja. wat we nu doen. Ja. Ja. En um, nou ja, binnenkort, nou binnenkort, maar uh, over een tijdje gaan we weer terug naar de krocht. Ja. Dat klopt hè. Er is, van, is de, de van de week een, een bijeenkomst geweest met ja. de, de gebruikers van de krocht, de toekomstige gebruikers. Die ook in het verleden ook al uh, dat deden, natuurlijk. Uh, uh, daar is een, een bijeenkomst geweest met, met de gemeente en Beleef Zandvoort. Ja. Om te zien uh, hoe, hoe, hoe het ervoor staat op dit moment. Nou, er is, er is een uh, prima uiteenzetting gegeven in het gemeentehuis. Ja. He? Door de uh, uh, bouwers? Ja, door de projectmanager en, en de asset manager en, en uh, de wethouder. En Beleef Zandvoort. En iedereen die daar was, dus alle betrokken partijen... die gebruik maken van de krocht... kregen ook de gelegenheid om ook de vragen te stellen... wat hun specifiek bezighoudt. Ja. Ja, en dan kun je je voorstellen dat, dat uh, uh, het koor... Uh, of de televereniging of Hildering, of, of wie dan ook... ...heeft andere vragen... ...dan, dan die wij hebben, ja. bijvoorbeeld. En dat is prima. Daar moeten, daar moeten ze dan even een modus in vinden... Hm. ...hoe ze dat voor iedereen... Uh, ...zo aantrekkelijk mogelijk maken... Om, ...om straks daar weer op een goede manier... Uh, ter, uh, ...terug te komen... Ja. Maar dat zijn natuurlijk nog wel een paar haakjes uh, die, uh, die, uh, die ja. geregeld uh, moeten ja. worden. Maar in ieder geval, uh, er is gezegd dat het waarschijnlijk toch in oktober open zou gaan. Dat, dat, nou, dat dat, dat, ja dat, dat klopt, dat is gezegd. Uh, wij hebben, als ik dan even voor mezelf praat, uh, of voor ons liever gezegd. Uh, september hebben we begin normaal gesproken ons seizoen. Uh, daarvan al een poosje geleden gezegd... Van, nou, die september, dat wordt een beetje tricky... Mm -hmm. met datgene wat ze nog moeten doen... een maand vakantie, uh, noem maar op allemaal... dat wordt lastig. Uh, laten we nou zorgen dat we niet met de billen bij elkaar zitten... Hè? maar laten we dan voor alle zekerheid... maar naar oktober gaan. Nou, als je nu ziet wat er nog moet gebeuren... Joris, Joris, Joris, Joris... plekken geweest, of niet? Ja, ja. Nee. Nee, we, zijn, we zijn met de hele club... van, van het gemeentehuis naar de krocht gelopen... He, dus de aannemer nee. heeft ons daar keurig ontvangen en En Daar dat schrok er door... een beetje van wat je toen tegenkwam? kwam? Nee, ik of... nee, nee, nee? Nee, nee, schrok er niet van. Ze zijn gewoon aan het werk om te zorgen dat het geen uh, om te bouwen wat ze moeten bouwen. Oké, okay, maar jij, jij, jij dacht wel van uh, dat zal toch lastig worden om nou, uh... dat te Als ik zie wat er nog moet gebeuren, dan kan het best zo zijn dat het op tijd klaar is hoor. Mm -hmm. Het zal niet de eerste keer zijn dat de aannemer denkt van oh, ik heb nog een maand werk. Ik ga het niet redden. Dan loopt er opeens tien man iedere ja, dag. Ja. Ja, en, ja. en ze werken het weekend door. Dat zou ja. best kunnen. Maar dat heeft alles te maken met de, de overeenkomst die gemaakt is tussen de gemeente en tussen de aannemer. Ja. Daar hebben wij geen zicht op. Ja, en dat ja, hoeft ja. ook helemaal niet. Alleen vind ik dat je uh, uh, rust moet creëren voor de gebruikers. Ja. En dan praat ik even voor wij als Stichting en Zandvoort over gebruikers. We verkopen pas partout. Voor negen concerten. Nou, ja. Dus daar is niks mis mee. Uh, nu hebben we gezegd, we beginnen in oktober. Dus mm -hmm. gaan we geen toe verkopen voor negen concerten, maar voor acht. Nou, nou, stel nou dat het in oktober niet klaar is. Dan moet ik voor 160 man. moet ik uh, gelden gaan uh, terugbetalen. Ja. En, en je moet muzikanten afzeggen. Ja. Nou, daar word ik niet vrolijk van. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er ook geen zin in. Nee. Maar je kunt dan dus... ga je aan de veilige kant zitten en je nou weet je wat, dat doen we niet in oktober. Laten we dat in november doen. En dat doe je de eerste gewoon in. in, in... Nee, dat, dat, dat kan niet, hoor. Ja, ja, misschien. Kan, alles wel. kan natuurlijk, maar. Ja, nee. Ik weet niet of dat kan. Nee, nou, ik denk daar wel mee. We, daar, nee, daar moeten we met NiUniCum over praten. Ja, dat bedoel ik. Dat ja, gaan ja. we hier niet regelen. Nee, daar nee. ga ik eerst met NiUniCum over praten. <hijen> NiUniCum ja. zegt van wij hebben uh, de zondagen. Uh, uh, de tweede zondag in de maand beschikbaar. in september, oktober en november, bijvoorbeeld. Nou, dan gaan we kijken of we dan daar naartoe kunnen. Dan, dan zou het er eigenlijk op neerkomen dat we uh, dan in september beginnen weer in Nieuw Unicum. Waar we nu dan in ja, mei eindigen. Ja. En dat we naar de krocht gaan wanneer de krocht klaar is. En wij vinden van, nu zijn alle kinderziektes eruit. We kunnen nu weer iedereen ontvangen, hoe het hoort. En dat we het ook het concert aan kunnen bieden. Zoals iedereen van ons die afgelopen 22 jaar gewend is. Ja. En dan wachten we tot we daar, tot we daar terecht kunnen. Ja. En wanneer dat is? Ik, ik, ik, ik durf daar nu mijn vingers niet voor in het vieren. Maar dat maakt dan ook niet zoveel uit. Als je die deal met de uh, Nieuw Unicum Nee, maar daar moet ik eerst met Nieuw Unicum over praten. Precies, Ik, ik, kan, niet, ik nee. kan niet nu zeggen... Nee. Dat doen we. Nee. Geen idee. Ik, ik nu kamer heeft een planning. Hè? Die mm -hmm. organiseren heel veel voor hun bewoners. Ja. Op allerlei uh, middagen. Ja, en ja. en, en dan, het, het moet maar passen. Ja. Misschien dat er de zondagen. Uh, uh, van, van september, uh, oktober, november, december. Dat zij op die zondagen al iets anders hebben gepland. Mm -hmm. hè? Dat, en, en volkomen normaal. En volkomen terecht. Want zij wisten ook niet beter. Uh, dit nu, van wat ik nu vertel... Ja, het is helemaal vers. Ik heb het vanmorgen zitten bedenken. Mm -hmm. Ja. ja. Hey, en, en jullie kregen waarschijnlijk ook uh, illustraties zien hoe het er uiteindelijk uitkomt te zien, hè? waarschijnlijk in de krocht. Um, uh, wordt het mooier dan het was daar? Ja, binnen, binnen sowieso. Ja, binnen, ja. En, en ja. Het, het, het, het, het, het, het toneel is, het wordt groter. Het nou, toneel, toneel is een meter groter. Dus je ziet een meter naar voren gekomen. Dus je had de twee trappen. Ja. En dan. Die zaten aan de buitenkant, had ja, de toneelrand. En de twee trappen zaten daarvoor. Uh -huh. nou, nu komen die twee trappen, worden eigenlijk een beetje ingebouwd in die toneel. Dus die toneelrand gaat ietsje naar voren. Oh, okay. Dus het podium wordt iets groter. Ah, ah. En, en, ah, prima, uh, uh, uh, ja. helemaal goed. We krijgen straks een, een nieuwe, uh, nieuwe vleugel geschonken. Een grote concertvleugel. Oh ja, oké. Okay. En, en, wie wie, wie schenkt die dan? Die huh? scheen die dan? Die wordt uh, geschonken, zei je. Ja. Doei? Ja, dat mag degene vertellen die hem schenkt. Oké. Okay. Die, die mag dat zelf... <laughs> nou ja, maar misschien, misschien wist je het, maar je, ja, weet, je weet, het weet het ook wel. Natuurlijk uh, weet ik ja, dat. Ja, ja, ja, ja. Ik vertel niet alles hier, hoor. Nee, dat begrijp ik niet. Ja, we moeten het echt uittrekken, Hans. Ja, ja, nee, je ja. nee, nee, nee, nee, nee, kan proberen wat je wilt. Maar als ik niet vertel, wordt het niet verteld, hoor. Ja, nou, uh, uh, nee, de, hartstikke de, leuk dat de gemeente dat doet. Nee, de schenker, dat is een hele goede relatie die al heel lang bij de, nou. de, de, de concerten komt... En uh, die, heeft dat, uh, die heeft dat aan ons uh, geschonken. Maar die blijft er ook staan? Of is die alleen voor jullie gebruikt? Nee, nee die, die staat dan straks in de, in de krocht. Ja. Uh, dus die, die gaat dan, als het met het Nieuw Unicum allemaal lukt... gaat hij eerst naar het Nieuw Unicum. Uh -huh. Dus dat we daar de eerste procenten uh -huh. hebben. Uh, en daarna wordt die verhuisd naar, naar de krocht. En dan gaan we een plekje vinden op het podium... Uh -huh. Dat hij daar ook kan blijven staan. Maar ook ja. te gebruiken voor andere. Ja? ja, toch wel, ja? ja. Ja, tuurlijk. Maar goed, dan gaan we een gebruikersovereenkomst maken. Uiteraard. Ja. Met, uh, met Beleef Zandvoort. Ja. Ja. Want kijk, je kan je voorstellen. En dan gaan we maar eventjes. Dan lopen we ook een beetje op de zaken vooruit, misschien. Maar maakt niet uit. Uh, wanneer Beleef Zandvoort bijvoorbeeld. Uh, theatergezelschappen of muziekgezelschappen. Uh -huh. hè, kan programmeren in de krocht. dan is het heel fijn. ...wanneer zij kunnen zeggen... Jongens, staat er staat hier... ...een uh, Yamaha C7... Hè? Uh, uh, ...dan heb je een fantastische hmm. concertvleugel... ...dat daar... ...een, een, een oude Yamaha uh, B3 staat of zo... ...of ja. weet ik wel wat, welk type het nu is... ...maar dan staat er een heel mooi ding... Ja. ...moeten we daar wel eventjes over... Van hoe gaan, we dat, hoe gaan we dat in elkaar steken? Ja. Ten aanzien van verzekeringen, onderhoud, stemmen, noem maar op. Daar kun je allerlei afspraken over maken. Ja. Hey, in ja. de aanloop naar uh, zeg maar de verbouwing in de krocht, zijn ja. jullie ook geraadpleegd hoe, hoe, hoe, wat jullie eisen zijn? Of eisen maar wensen misschien zijn? Nou ja, eentje. Eén wens is buitengewoon belangrijk. En dat is? het uh, aantal auto... bezoekers die erin kunnen of? Nee. Oh. Nee, nee, de akoestiek. De akoestiek, ja, is dus. ook niet onbelangrijk. Neer? De bezoekers daar veranderen niks aan. Dat zijn dezelfde. Maar ja, De zaal is even groot gebleven. Hoe krijg je een goede akoestiek dan? De, uh, de wanden moeten... Ja. Nou, er zat natuurlijk een verlaagd plafond in. Uh -huh. En dat, eh, daarboven heb je het, het gestuuk en het gemetselde gewelf... wat er boven ja, zit in ja. de oude kerk... De, uh, het, verlaagde, het, het plafond wat erin zat, dat werkte akoestisch heel goed. Uh -huh. De gordijnen die voor de spiegel hingen. Ja, ja, Plus dat ja. erbij komt, er zitten 150, 160 man in de zaal. Dat dempte ook lekker. Hè? Uh -huh. Want dan, dan ja. heb je die houten vloer ook een beetje afgedekt. Uh -huh. Dus dat gaat allemaal, gaat allemaal goed. En wij hebben uh, in, in de eerste gesprekken, toen dat hij het uh, van uh, dat, dat de architect wilde graag... Dat verlaagde plafond eruit, hè? wat ja. dat vlak op in de. Want ja, die geweld is wel erg mooi, hè? wanneer ja. je dat ziet. Helemaal eens. Als dat van invloed is op de, op de, op de akoestiek, dan, dan wordt het lastig. Dan moeten we daar wat aan doen. Ja. Uh, dus er zijn akoestische metingen verricht. voordat de, uh, de sloop uh, ging plaatsvinden. Mm -hmm. hè? En, en die ako diezelfde akoestische metingen. Uh, uh, moeten dan ook weer verricht worden. wanneer de aannemer klaar is. Ja. En dan moet daar aan, aan waardes, aan galm, aan nagalm nou, en noem maar op... Hè, met al die verschillende uh, hersgebieden. moet dat, moet dat het, hetzelfde zijn. Hm. Maar uiteindelijk, je kan meten wat je wil. En die theorie is prachtig. Uiteindelijk, wanneer die muzikanten daar spelen... dan is dat oordeel van die muzikanten vele malen belangrijker ja, dan, dan, dan wat daar... Uh, ja. In een laboratorium of achter een computer wordt verteld. En, en dat weet ik niet. Dat, dat moeten we afwachten. Ja. Dat is praktijk. Dus dat gaan we zien. Een bouwkundig adv adviesbureau, hè. dus ja. wat dat betreft weet je er ook wel een, een hoop van af. Zeg maar. Ja, maar dat is, dat is nou precies het probleem. Ja. <lacht> ja. Je kijkt er met hele andere ogen naar. En dat is ja. niet goed. Ja. Dat, dat moet je eigenlijk niet doen. Nee. Nou, goed, Je kan wel zien wat er eventueel mis zou kunnen gaan. Of, ja, uh, maar als zou dat zou zijn... dan ga ik het <coughs> niet roepen. Nee. Maar. Het, het, zijn mijn, het, het zijn mijn... Kijk, als het echt heel erg uh, hartstikke verkeerd ja. gaat... Ja, dan, dan, dan roep ik het natuurlijk ja, maar wel. Maar ah, je ik moet echt, wel ja. iedereen de gelegenheid geven... om zijn werk op een goede manier te ja. doen. Ja. En... en, en Kijk, zij zien zelf ook wel... als er iets niet helemaal goed gaat... dan zien ze het zelf ook. Maar geef ze in vredesnaam de tijd... om het dan ook te herstellen. En ga niet daar ijzerheinig rondlopen... van dit is goed, dat is niet goed. Dat moet je niet doen. We moeten iedereen even... het krediet geven wat hij verdient. En het komt er binnen... Kijk, de toiletten zitten weer op een goede plek. En de keuken zit helemaal naar achteren. En die bar zit daarvoor. Dus die ruimte... Wanneer je binnenkomt, die, die is natuurlijk vele malen ruimer en beter ja, ja, geworden. Ja, ja, ja. Ja. Boven die twee, die twee ruimtes, hè, dus die, die, mm -hmm. die je daar hebt, uh, uh, ja, die duiventil er bovenin, is nu natuurlijk over de hele breedte is ja. die nu gemaakt. Ja. En dat ziet er gewoon prima uit. Ja. Daar kunnen we echt wel mee, uh, mee overweg. Het enige wat ik, wat ik wel heb geroepen uh, toen van. Mm, uh, uh, hoe ver uh, zijn jullie nou met het implementeren van de, deze studio naar de krocht? Want daar is natuurlijk ook sprake van. Ja, er is sprake van. Ja, ik weet niet hoe het nou ja, in staat. Nog steeds, dus dat heb ik daar natuurlijk wel geroepen Ja, uiteraard. Om, om, ja, dan, dan is het maar weer even een andere uh -huh. pet dan. Uh, maar ja, dat, dat, dat weten ze zelf ook. Dat nee, er zijn er ja. zijn nog geen klap op gegeven nee, en en nee. Uh, we zijn er wel over in praten, hoor. Nee. En, en, ja, nee, dat dat dat weet ik. Maar je kan die duiventil, dat is natuurlijk een prachtige ruimte die je mm -hmm. erboven hebt. Mm. Maar je moet hem wel geluid dichtmaken naar de zaal. Ja. Dus. Ja. En, nou, wij maken niet zo heel veel geluid hier. Nee maar, je kan, nee, maar je kan wanneer er wordt opgetreden, daar gaat het niet om. Het gaat om het geluid wat vanuit de zaal naar, boven naar binnen gaat. kan. Ja, ja, ja. Dat is het probleem. Ja, ja, daar, ja. Daar, daar zitten we een beetje mee. Hmm. Dus kijk, en daar zijn er hele goede akoestische oplossingen met glas en dat soort dat hmm. dingen allemaal. Maar het is, dat is kostbaar. Akoestisch ja. glas is een beetje het, het meest kostbare wat je kan verzinnen. Hmm. En, en dat, dat is niet... Uh, ja, dat is moeilijk. Ja. Kijk, ja. En, en die grote ruimte met die trap open... die je dan daar hebt, die is ook prima. Dat zou ook kunnen. Maar ja. Uh. Uh, Ach, laten we nou. nog even terug gaan naar... Jullie, jullie hebben nog één of oh, twee. Ja, het naar, ja, wat je toch wel over ja. we het over. <laughs> uh, Dit jaar nog... Uh, dit seizoen eigenlijk nog... Ja, hey, één, twee, op, twee, april, twee hebben we er april nog. April he? en mei. Gaat, wat gaat er gebeuren? In uh, april, uh, 13, uh, 13 april... dus dat is over uh, twee weken... Ja. hebben we daar een... Uh, uh, Menno Daams. En die speelt daar dan mm -hmm. uh, een, een, een vloekelhoorn Vlugel, uh, spelen, Dus een beetje de, in de stijl van Ak van Rooijen, hè, Dus dat mm -hmm. is echt heel, heel mooi en warm. Met uh, David Lukacs. Die speelt clarinet. Mm -hmm. Die speelt onder andere ook in de, in de Dutch Wing College. Uh, Durk Heijma, gitaar. En uh, Joep uh, Lamai, uh, bas. Hè, dus de, in feite. De, ik heb het in het persbericht ook omschreven. Eigenlijk als een kamer. Jazz, want je speelt hem ja, ja. zonder piano en zonder slagwerk. Ja. En dat, maakt, dat geeft een hele bijzondere klankkleur. Ja. Heel, het, het is weer wat anders. Want dat proberen we wel te doen. Hm. Uh, uh, Continu de muziek uit het Amerika-songboek. Ja, daar ben ik ook wel een keertje klaar mee. Ja. Ja. Ja. Maar dat is alweer uitverkocht? Of? Nou, dat doen we bijna. Ja. Wel, uh, sinds uh, gisteren of zo. Wat ik zag even snel... Uh, 140 reservering of zo. En met 150 is het vol. Nodigen jullie ook wel eens bijvoorbeeld Trio Rosenberg uit? Ja, die zijn geweest. Ja, die zijn geweest. De Rosenbergs zijn geweest. Stocheller Rosenberg is ook een keer individueel geweest in de de tijd. Oké. En ja, maar ja. Kijk, als je kijkt naar op de site: www.ethesalto.nl en je kijkt naar historie. En je ziet wie er allemaal geweest ja, zijn in ja. die afgelopen 22 jaar. Dan denk ik, nou, daar staan namen bij. Ja. Die kunnen wij natuurlijk ja, bijna niet meer betalen. Ja, He, nee. Maar die daar toen de tijd kwamen als, als uh, aanstormend talent. En kom maar. Het, zijn, uh, het is uh, ontzettend leuk uh, om te doen. Ja, natuurlijk ja, wel. Uh, nou, goed, Hans, uh, we gaan er een eind aan want we hebben nog. Uh, nu al? Uh, nou ja, we, we, we, we hebben <laughs> nog een podcast. Beginnen ja, we hebben ja, op moeten... een gegeven beetje... nee, moment. Je, je, je komt net een beetje, een, een, beetje een beetje los. Hè? Je komt net een beetje los. Nou, Anders <laughs> nodig een oorlog een keer uit. Maar uh, ik wil jullie, jullie hartstikke bedanken voor je komst. Ja, nee, heel graag. En, uh, nou, heel veel succes. Ik, ik hoop, met, uh... ja, en ik hoop dat het allemaal lukt ben je, ja, bij de krocht. Ja. Ja, nee, He? prima, maar ik... Uh, Je ja, dan een ving, al... vinger aan de pols. Nee, maar als ik zie wat uh, Beleef Zandvoort allemaal uh, via de social media ja, allemaal ja. doet, ja. dan is dat prima. Ja, uh, uh, ja. Exact zoals het daar staat, ja. zo is ja. het ook. Ja, ja. Ja. En dat, ja, niks mis mee. Helemaal goed. Nou, nou, als, ja. Nogmaals hartelijk dank. Ja. Geniet, gedaan. geniet van het mooie weekend. Zeker. En veel succes. En ja. veel succes Dankjewel. in ieder geval. We gaan okay. de muziek te draaien. Ja. Ja. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 your curves and all your edges, all your perfect imperfections, give your all to me. En uh, all of me and all of you. Uh, Hans, we gaan even luisteren naar een uh, verslag... wat wij hebben gemaakt samen met Carina. Oh, wat spannend. Over, over de kippentrap. Bij de kippentrap. Bij de kippentrap je? hebben ja. we gestaan. En uh, daar hebben we een aantal mensen geïnterviewd... om te vragen wat zij... Nou, ...eigenlijk van het hele idee vinden om uh, er een roltrap van te maken. Nou, laten we eens luisteren. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Nou, ik sta hier op een heel mooi iconische plek in Zandvoort. Een beetje verborgen. De kippentrap. En uh, ja, zoals u misschien in de krant heeft kunnen zien... Het wordt een roltrap. Is, een, ja, is dat nou handig of is dat nou niet handig? Ik sta hier naast Market MS, Mes, die uh, volgens mij hier om de hoek woont. Uh, en, en de tekst staat hier uh, op de trap, jouw tekst. Wat vind je nou dan van? Want dan moet die tekst weg. Ja, ik vind het eigenlijk schandalig. Ik vind het echt uh, niet kunnen. Cultuur moet weer wijken voor van alles en nog wat. Zit wel iemand in een, in een of andere commissie met een diploma die dit verzonnen heeft? Ik vind het echt niet kunnen. Maar het feit dat je tekst erop staat, gaat het je aan je hart? Ja, uiteraard. Ik. Ja. Het nou is ja. toch echt een schande hoe ze met de keus en de keustenaars omgaan in dit dorp. Even, hij wordt echt emotioneel. Um... En ook de mensen natuurlijk die uh, al die teksten op de trap hebben geverfd. Ook nog, al die tijd die daarin is. Oh, je lippen trillen er eenmaal van. Ja. Ja. Kosten nog moeite zijn gespaard. Dus, uh, maar buiten het financiële aspect. Om het, uh, alles van waarde is weerloos. Maar deze... Uh, Plek Is die nog ergens anders te vervangen, dat we gewoon op een andere plek dan jouw tekst mooi gaan uh, plaatsen? Nee, de kippentrap is de kippentrap. Je kan dat niet zomaar één op één overzetten. Nee. Dat gaat niet werken, hè, want het is, de, de zinnen zijn speciaal voor elke treden gemaakt. Nee. Maar toen je het in de krant zag, wat was je eerste gevoel? Verdriet of boosheid? Uh, een mengeling. Een mengeling. Ja, ja, ja. Heb je andere mensen erover gehoord? Uh, jazeker, ja. Ja. iedereen is tegen. Tenminste de mensen die ik gesproken heb. Wij gaan eens even kijken of we wat voorbijgangers kunnen spreken die hier zo die trap wel gebruiken. En dan hoop ik dat ze ja, hun mening kunnen geven hierover. Maar jouw mening is wel duidelijk. Ja, mijn mening is duidelijk. Het moet niet doorgaan? Nee, ik nee. ben er echt kant op tegen. Oké. Okay. Ja, nou dat gedicht dat valt dan niet meer te lezen natuurlijk nee. als er een roltrap overheen komt. Ja, nou, dankjewel. Ik hoop uh, dat dit gehoord wordt en kijken we, uh, wie er wat mee doet. We zullen zien. Ja, we ik zullen ben strijdbaar. Je bent strijdbaar. Oké, okay, op de barricade. Mag ik je wat vragen? Heel kort. Ik zie dat je jong bent. Ja. Ik zie dat je de trap af komt huppelen. Maar uh, wist jij dat hier een uh, roltrap kwam? Een roltrap? Ja. Wat is dat? De roltrap? Een, oh, ja. Is... ja, ja. Wist je dat? Dat vind ik wel handig. Ja, vind je het handig? Ja voor de, de treinen, want het is altijd heel druk en ja. dan kan je lekker makkelijk, maar door ja. de regen gaat dat niet de regen stuk. Um, nou, weet je, in Monaco en uh, andere plaatsen hebben ze ook buiten roltrappen. Dus wij dachten, wij als uh, chique badplaats, wij gaan dat ook gewoon doen. Jullie organiseren, of de gemeente? Nou, ik, ik weet niet eigenlijk waar. Het stond in de krant. Dus wij dachten, we willen even de mening horen van mensen die de kippentrap ook echt gebruiken. Je weet dat dit is natuurlijk echt een iconische plek dit is. Dit staat hier al jaren. Ja, ik kom weer bijna elke dag voor de trein. Dus. Oké. Okay. Maar ik vind het wel jammer dat het geld hierheen gaat en niet naar een plek voor de jeugd. Want die is er nog steeds niet. En daar zijn we nu al drie jaar lang mee bezig. Oh. Een elektrische trap, dat, uh, hoe duur is dat? Uh, ja, ik denk oh, dat dat pas, wel wat kost. Duur. En ik denk dat een jeugdhangplek waar iedereen, wat iedereen zo klaar mee dat iedereen een flat gaat. Dan is dat een betere investering, denk ik. Mm. Nou, we nemen het mee. Het staat nu uh, genoteerd. Is uh, het is opgenomen, dus we gaan dat zeker meenemen. En uh, heel erg bedankt voor je mening. Heb je wel eens het gedicht gezien? Nee, eigenlijk niet. Ik Als dus... je hier elke dag loopt, je hebt het gedicht nooit uh, gelezen? Nou, misschien vroeger, maar dat ik het vergeten <laughs> ja. ben. Ja. Oké, okay, nou heel erg bedankt. Nou, is goed. Goedemiddag. Hoi. Mag ik kort wat vragen? Um, Zijn jullie hier op vakantie? Nee. Of wonen jullie wonen hier. hier? Mag ik wat vragen over deze trap? Ja, Want ja, misschien ja, hebben jullie het gezien, het wordt een roltrap. Wordt het een nee. roltrap? Ja. <laughs> wat? Nee. Hoe bedoel je een roltrap? Gewoon, ja. uh... Zoals in een warenhuis, uh, hier gaan ze dus een roltrap maken. En wij vinden dit eigenlijk best wel een apart nieuwtje in het dorp, mm -hmm. voor zo'n iconische plek. Want dit is er natuurlijk al jaren. Maar, we maar dan zeg maar een halve trap en een halve roltrap. Is gewoon één hele grote roltrap. Ik zou... Nou, ik denk gewoon uh, naar boven en naar beneden. Okay. Nou, voor uh. de oudere mensen dat we handiger zijn, toch? Lijkt mij. Ja. Ik bedoel, er wonen ook best veel oude mensen hier. Dus als ze wel zo'n roltrap zouden hebben, weet je, het wel een stuk handiger voor bijvoorbeeld mensen met slechte knieën of mm -hmm. heupoperaties laatst mm -hmm. gehad. Want er zijn er best veel van. Ja, voor veel mensen is dit een uh, toch wel een beetje een beroemde plek. Mm -hmm. Omdat dit natuurlijk al heel lang is. En ze hebben het nu met deze mooie muurschildering natuurlijk mooier gemaakt. Ja. Het gedicht van Marco Termes zit er al heel lang op. Maar jij uh, komt hier ook dus vaak. Elke dag. Wat vind je ervan? <laughs> Raar. Vreemd. Vreemd. Vreemd. Ja, ja oké. Okay. Ik zal het ook wel begrijpen, want het is niet echt ...dat er een roltrap per se past in deze buurt, weet je, maar... Uh, ja. ...ja, ik heb zelf niet echt iets gehad met die trap. Ik dacht altijd gewoon, uh, dan liep ik hier in de avond... ...dan dacht ik oh, van, die trap, weet je, dan ja. moet ik er omhoog gaan. Ja, en het is ook best wel donker. Ja, dus, ja, Ja, ik ben bijna keer zo vaak bijna hier gestruikeld, weet je, of zo. Mm -hmm. Let je even niet op, drank ja, oh. je te veel op, weet je. Oh, oh, zo. ja. Maar zo. dat met een roltrap ben je dan... Uh, ...of als je valt... Dan neemt de je gewoon weer naar boven. Ja, precies. Dan kom je toch uiteindelijk maar heel zeggen. En andersom ben je, rol je er gewoon af. Dan ja. hoef je niet in het midden te blijven liggen. Nee, precies. <laughs> nou, maar houd in de gaten het nieuws. Ja. Want uh, dit is pas het begin. Dus wij uh, we zijn ermee bezig. Ja, komt ja? goed. Ja? Oké. Okay. Nou, nog een fijne dag. Fijne dag Bedankt. Harder. Er loopt hier iemand voorbij. Ik denk ik ga toch eens even vragen. Ja. Er komt hier een roltrap. Bij deze kippentrap. Wat vind je daar nou van? Nou, dat is top. Dat is, top. dat is Dat is echt top. Ja? Ja, niks aan toe te voegen. Oké, okay, jij wordt daar heel blij van. Ja, zeker. Ik denk uh, oudere mensen ook wel. Nu alles ook eenrichtingsverkeer is. En, uh, ja. Ja. Nou, je, je keek net een beetje verrast toen ik het je als eerste ja, vroeg... Ja, ik wist het niet. Nee? Ik heb het nergens voorbij zien komen, maar ik heb het ook nergens gehoord. Oh. Nou, ja, het gaat toch waarschijnlijk wel gebeuren. Nou, heerlijk. Het scheelt mij nee. weer lopen. Hoe vaak ah. neem jij de kippentrap? Ja, altijd als ik naar het dorp ga. Het is toch wel de snelste weg. Oh. Mm. Maar uh, hoe vaak per week? Uh, denk ik wel vijf keer, zoiets. Oh, ja? Nou, dat's, ja, maar het is voor de spieren wel goed dat je deze trap blijft nemen natuurlijk. Ja. Dan heb je straks de roltrap, moet je ergens anders uh, inhalen, hè? Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet nee, uit. Nee, dat maakt niet uit. Gewoon ja. naar sportschool. Ja, heel goed. Nou, dankjewel. Nee? Dankjewel. Houd het in de gaten. Nou, ik sta hier in Hotel Keur, even aan de overkant van de, de kippentrap. Um, Christine, er komt een roltrap. Wist je dat? Ik heb het wel gelezen. Alleen ik, uh, ik ben er eigenlijk wat verbaasd over. En uh, ik maak me daar eigenlijk ook wel wat zorgen over. Want? Um, als ik kijk naar soms hoe slecht het onderhouden wordt. Uh, op dit moment wordt het met name onderhouden door uh, Jaap van Bandai en uh, Mel van uh, Mel Pinchos. Um, en um, nou ja, ik uh, maak me wel zorgen dat als het elektrisch is, ja, dan kun je het niet meer zomaar makkelijk schoonmaken. Mm. En uh, wie gaat dan het onderhoud doen en uh, hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd? En Gaat hij dan stilstaan? Blijft hij wel draaien? Ja. Um, dus dat zijn allemaal wel dingen waar ik me zorgen om maak. Oké, okay. nou... Het is natuurlijk nog niet uh, helemaal er doorheen. Dus het, uh, het wordt nog even spannend. Maar ja. we waren gewoon wel even benieuwd wat jij ervan vindt. Als daar, want ja, het is een mooie connectie van het hotel naar het dorp. Dus uh, nou ja, ik zou zeggen, hou het in de gaten, het nieuws. Ja. Of uh, hoe lang het gaat duren, überhaupt. Ja, we zijn heel erg benieuwd. Ik, uh, ik, ik, uh, ga, het, uh, ik ga het in de gaten houden. Je gaat het, je gaat het volgen. <laughs> ja, ga ik wel okay. zeker doen. Hartstikke goed. Dank je wel. Goedemiddag. Oh? Um, ik wist dat je de weg wilden weten. De weg. Nee, ik wil wel even iets vragen over die kippentrap. Kent u dat? Ja? Ja. Dat dat een roltrap gaat worden. Ja, ja. Wist u dat? Zou het handig zijn, een roltrap? Dat is altijd handig, ja. Maar... maar? Maar? Ik hoor hem Nee, maar. Nee, ja, dat past nee. toch helemaal niet. Onderhoud. Ik bedoel, de lift bij het station doet het ook al, al nee, niet. Dus, dus het ga hier wat... Uh... Nee, we moeten hij met zijn restaurantje? Zijn restaurant is beneden. Het restaurant is halverwege de trap. Ja. We, gaan We gaan het zien. Bedankt, ja. bedankt. Ja. Nou, ik sta hier inmiddels bij Mel, midden op de kippentrap. En daar kan je dan het prachtige restaurant in. Jeroen staat hier nu voor me. En hij komt net aan met al zijn uh, spulletjes. Moest je toch even die trap af, hè? Ja, ja ik zou er wel voorstander voor zijn om een uh, roltrap uh, te maken. Want het wordt toch wel lastiger om uh, steeds heen en weer te moeten. Ja. Ja, dat kost je toch wel wat meer spieren als je al de hele dag in de keuken moet staan. Ja, daarom dus. Het is, uh, en ook is ideaal als, uh, als hij in tweeën wordt gemaakt, kunnen ze zo hier naar binnen uh, rollen, zeg maar. Ja, want dat was uh, heel terecht net van een aantal mensen op straat. Die zeiden, hoe kom je dan bij Mel? Ja, uh, in tweeën. Dus uh, ja. een plateautje in het midden. Dus dan, uh, dan is het geen probleem. Ja? Jij ziet het zitten. Ja, ik zie het zeker zitten. Nou, no. dan gaan we even het in de gaten houden. Hè? Dankjewel. Graag gedaan. <laughs> Goedemorgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. Naar Goedemorgen Zandvoort. Van wie, van wie waren dat ook weer? Rednecks. Dat zeg ik. The Rednecks? The Rednecks. Oh. Nou uh, Hans. Ja we gaan tegenover... weer, uh, naar ons uh, laatste onderwerp. Ja, tegenover ons zit uh, Marcel van Rhee. En Marcel is uh, zeg maar de uh, instructeur manager van uh, de academy. Dat, uh, de sportschool in Noord. En, uh, en wat gaan wij doen de aanstaande morgen? Aanstaande bij de, de run. Nou, ik denk, je zal buiten. <laughs> <Maar, laughs> meelopen denk ik of niet? Nee, nee niet meelopen. Hè? Nee, Hans. Nee, lopen nee, lopen nee, nee, nee, nee. nee. Mag, mag Marcel ietsje harder? Ja, ja maar het wordt weer een drukke dag voor je morgen. Want je gaat spinnen. Wij gaan spinnen in het dorp. Zoals ja. we dat eigenlijk al jaren doen. En ik weet het niet precies uit mijn hoofd... maar ik denk een jaartje of vijftien... Ja, dat oh, denk ik ook wel. Ja, ja dat, zover ga ik ook weer niet terug. Nee, met, met het spinnen in het dorp hè? Ja. Dus, uh, we spinnen al 20 jaar, maar 15 jaar al in het dorp met de skierun. Dat is zo'n uh, zo ongeschreven wet. Wat we, ja, we <huggen> doen dat gewoon. Ja. En uh, dan komen ja. al die lopers langs en dan. Ja, het is naast, dan uh, de... naast Nuf hè? Dan wil je even de... ja. te ja. bepalen v waar het is. Nuf. Nou, dan, je volgt Nuf dan de muziek en uh, je komt bij ons. Ja, ja. Ja, ik heb er jaren tegenover gewoond. Ik heb je gemaakt, Hans. Ik ben al de van jou. Enthousiast. Je kan het, je ja. kon ja. ja. nou, hey, het. Je hebt ook foto's gemaakt. Uit het dakgarabia. Uit het nou Het lijkt mij gewoon heel leuk om te doen. nou Wat altijd leuk is, is dat de mensen gewoon enthousiast worden van muziek. Weet je, dat je, uh, je loopt natuurlijk een hele stuk over het circuit. Een hele stuk over het strand. Er staan natuurlijk wel mensen. Maar als je dan naar het dorp in komt. En je komt in zo'n... ...haag van mensen trekken... Ja. ...waar iedereen enthousiast is en je wordt echt aangemoedigd... ...dat laatste stukje, want ja, je moet nog gewoon vooral... Nee, maar goed, als daar iemand staat die zegt van... ...je bent er bijna en dan moet je nog zo'n kleren... 1, 2, <laughs> ...dan moet je nog helemaal uit de rennen. Ja, dan moet je nog even naar boven en dan ja, spijt ja. Maar dat zeggen jullie niet bij. <laughs> nee, natuurlijk niet. Maar Marcel, ja. hoeveel mensen doen er mee? Bij ons? Ja. Uh, ik heb 18 fietsen. Uh, ja? Ja, uh, nou, zitten vol. En die fietsen die, die komen uit Noord, uit de Academy. Mm -hmm. En die zet jij allemaal, die zijn on, ondraagbaar. Die zijn zo zwaar, die dingen. Nou, we hebben namelijk hele lieve mensen allemaal. Dus ik heb van van, van vooruit, mogen wij het busje lenen. Oké. Okay. Kleine vrachtwagentje met laadklep. Dus dan kunnen ze heel makkelijk in en uit. Dat is heel fijn. Uh, ze staan ingestapeld en morgen halen ze eruit. Ja. Dan gaan we fietsen en dan doen we datzelfde trucje nog een keer, maar dan op de terugweg. Ja, er zitten wieltjes bij, hè? Je komt er ja, bij, hè? Ja, nee, ja. dat, toch? Driewieltjes. Ja, drie wieltjes. eigenlijk drie wielen. Ja, ja eigenlijk wel. wel. je ja. komt niet vooruit. Nou ja, maar ik heb jaren ik heb jaren al, daar moesten ze altijd een beetje ja. opzij zitten. Ja. Ja, dat kon ze natuurlijk met die wieltjes, ja. Uh, die wieltjes ja. doen, ja. Nee, ze zijn wel verplaatsbaar, dus je moet ja. met stuur naar beneden, dan kan je ja. ze gewoon rijden. Maar, uh, maar dit dan, gaat helemaal buiten... Uh, de academy de de de de de de om, Nee, buiten de circuiteren om. Nee, we hebben heel goed contact met u hoor. Dus oh ja? Wij, ja? Ik heb uh, dit jaar eigenlijk voor het eerst ook gewoon dat je uh, krijgt vergunning, vergunningen. Dus dat je het mag doen. Nou, Wij doen het al wel een tijdje, maar ik heb nog nooit een vergunning gezien. Nee. Maar uh, nu heb ik een speciaal blaadje wat ik uh, kan laten zien dat ik het mag doen. Oh, ja. Dus dat is heel fijn. Ja, daar word ik heel blij van. Ja. En als we het niet mogen, had ik het denk ik toch gedaan. Dus <laughs> <zo gaat> het <laughs> toch. Alleen, ja, het is altijd, een je, we hebben Noppie, die, die, die, die, die verzorgt de muziek. En, uh, dus we hebben heel goed contact met, uh, met uh, uh, Le Champion. Mm -hmm. Om uh, uh, daar eigenlijk alles te doen wat we kunnen doen en uh, de mensen aan te moedigen. Zij vinden het ook leuk, Is ook voor hun een stukje promotie. En hoe lang is het uh, spinnen? Wij spinnen uh, nou, vanaf de eerste loop tot de laatste loop. En dat is? Dat is over de op drie. Dat is lekker, hè? Ja, of, van of, 1 tot of, 4. Ja, 1 tot ja. 4 ongeveer, hè? Ja, ja. ja, ja ongeveer. Ik, ik, ik, ik weet het. Ja. En die Maar jij fietst ook mee, hè? Ik ja, er ook mee. ja, jij fietst ook mee. Ja, je ja, komt ik doe, een meter vooruit. Ik doe het nou al voor het zesde jaar of zevende jaar. Ja. Oké, okay. ja. Dat is ja. goed, ja. He. kan het wel zien ook. Goed, goed hè? Je oh, aan het goed, wel wel een lijf, hè? <laughs> he, word je aan het einde niet een beetje moe als je, als je... Nee, dat valt erg ja. mee. Dat nee. verbaast nee, me. Jans. Weet je, dat is... Uh, nou ja, ja drie, een drie uur spinnen en uh, af en toe een beetje rust. Maar het is bijna drie uur achter elkaar spinnen. Ja, maar we gaan natuurlijk niet alleen maar staan. Weet je. Ja, de, de fiets ja. heeft een wieletje die weegt 18 kilo. Als dat ding in beweging is, dan gaat die ja, ja, ook wel. Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, een klein beetje weerstand om, om te fietsen. Maar is, uh, ja. het is al gewoon uh, te is voornamelijk enorm gezellig met al die mensen die ook uh, uh, allemaal, allemaal spinnen. Want hoeveel mensen spinnen er bij jou? Ik denk dat ik er wel een stuk of uh, 70 heb of zo. Mee? Nee, ja. Zoveel? zoveel. Ja, zoiets. Je over meerdere listen in ja. de kamer. Je hebt, ja. je hebt, hoeveel fietsen heb je daarbij? 18? 18. Nog ja, en, en jij doet het bijna elke dag, hè? Ik doe het vijf keer per week, ja. Ja. Zo. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Je zal wat sterke beentjes gekregen hebben. Ja, zie ik het goed. <laughs> nee. Nee. Ik, maar, vind, ja, ik vind ja. het vooral zo mooi, jij werd aangehouden op zijn fiets. Ja. <laughs> en, uh, <laughs> <laughs> en toen, uh, maar, reef, maar hoe hard reed je? Nou, ik viel mee, ik reed iets van 30. Ja? Maar een extra fiets mag maar 25. En ja. toen stond ik bij Hans Jullust te praten en die zegt: nou ja, maar, ja, maar hij is met spinning. Ik heb je die ja. benen van hem gezien. Dus met die politieagent ging op mijn fiets fietsen. En die, ja, ging, die ja, hadden dan ja, 25. Ja, ja. Want ik had hem even teruggeschroefd. Ja, ja. Nee, maar. Jij ja nou, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Nee, dat nee. Nee, hebben we niet gehoord. We knippen het eruit. Maar uh, uh, jij wordt ook... Ik wil niet zeggen dat je oud wordt, maar je wordt toch altijd een beetje... Een ietsje ouder. Hoor. Krijg je helemaal geen last met je nee, spierpijlen Ja, ik, nou, ik heb toevallig nu weer een nieuw huikje erin gezet. Dus Echt waar? Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Hans, huh? ja, afgelopen augustus. Ja. Oh. Kijk, je moet zeggen, met spinnen heb ik nooit last gehad, hoor. Maar uh, nee. ja, doordat judo is het wel een beetje... Uh... Ja, judo natuurlijk. Maar over wordt. judo gesproken, er zijn drie mensen uh, die de EK judo hebben gewonnen, hè? Of nee, het nou, nou, we hebben, nou, we nou, hebben drie nou, mensen nou. die op de NK ja? prijs hebben gewonnen, onder 21. Maar die komen uit Zandvoort, hè? Alle drie uit Zandvoort, ja. ja. Judo, op de hem heb die, heb die, halen. Die, Alle drie. Je meent het. Ja. Wat een nou, Dus ik ben nog eigenlijk nog wel een klein beetje trots ook. Ja, dat ja, begrijp ik. Maar die uh, judo nu in Haarlem, of bij ja ja. Ja, ja, ja, ja. ik ben natuurlijk gestopt. Ja, uiteraard. Nou, ja. ze ja, doen het nog steeds. Die, ja, ja, die, ja, het al, hè? Ja, ja. Ja. Dat en, gaat toch uh, onder de naam Canamiew nog steeds, toch? Of niet? Of, ja, in Haarlem. Uh, ja. Nee, ja. hier is landvoort. Uh, ja, die hebben ook nog de blauwe tram. Blauwe tram, okay. ja, ja, die ja. sport al ja. beneden. Oh, dat is grappig. Maar die twee mannen die, uh, ja, die hebben uh, zijn 1 en 2 van Nederland geworden. En omgekeerd zijn ze 1 uh, en 2 geworden in Bremen op de Masters. Dus dat is ook wel weer grappig. Krabbel, ja, hoor. Dat zijn twee ja. broertjes. Ja, Tijn ja, ja. en Morris ja. En Lika Sterrenburg, die is 30 geworden van Nederland. Dus dat is ook weer. Uh, ja, leuk. En ja. die heb je ook getraind. Ja. We moeten ze een keer uitnodigen voor zo'n heel goede in ja, zandvoort dus ja, ja, ja, geluk, zeker. Ja. Ja. ja, Maar... maar uh, en ze wonen nog in Zandvoort? Alle drie. Okay. grappig. Hey, en uh, hoe kan het nou Zandvoort zoveel uh, talenten heeft op het -gebied. Ja, Dat komt door jou een beetje natuurlijk. Ik ben niet zo poggerand. Nee, maar wij zitten er hiervoor om in de Het is wel de, leuk de, de dat het wel doorgaat. Ja. Ja. Kijk, op het moment dat gewoon een kindje in je les krijgt... dan kun je eigenlijk al wel zien of iemand gewoon ja. talent ik, Een beetje talent heeft, ja. ja, ja. Drie, na drie minuten rennen in de zaal kan ik het ja. wel zien. Ja, ja. Ja. Maar zag je bij deze mensen dat ook? Ja, absoluut. deze jongen. Hoe waren ze toen? In nee, het zijn met drie, vier jaar begonnen zijn. Zo, zo jong. Ja. Ja. Oké, okay. en dat, dan zie je al dat ze ja. even... Wat, jawel, ja. Weet je, het gaat natuurlijk een beetje om de motorische bewegingsvaardigheid. Je ja. kan gewoon ja. zien of een kind gewoon motorisch goed is. Ja. En dan zit er nog een beetje, je moet nog een beetje ondeugend zijn ook. Dat is ook wel goed. Ja. Dan ben je een beetje stout en dat is ook goed. <laughs> <laughs> ja, daar houden we van. Dus uh, nee, dat is, wel, dat is wel zichtbaar. Ja. ja. Hé, hey, wat doe jij bij, bij, bij, uh, bij uh, The de academy? The academy, de academy, de, de spinnen natuurlijk. Doe je verder, geef je verder nog nee? Ik, ik, dat zijn de enige lessen die ik nog geef. Oh, ja? En voor de rest uh, ja, run ik gewoon uh, de ook toko. Oké, okay. dus uh, eigenlijk alles. Want uh, enorm veel apparaten staan daar natuurlijk verder en, uh, ja, we wat? hebben daar ook twee dingetjes. We oh. hebben maar of twee drie delen. We hebben de, de fitness die bestaat uit twee delen. Dat ja. is de e gym, dat is de elektronische gym. Dat zijn mm -hmm. de chippy. Dat is echt alles is geprogrammeerd en je hoeft aan het te gaan zitten. Mm. Het apparaat stelt zich helemaal voor jou in. Ja. Dus uh, je hoeft niets meer te onthouden. De, de, de gewichten van de vorige keer die zijn nog steeds zichtbaar. Dus het is allemaal heel makkelijk. Maar je moet wel gewoon... wat doen, hè? Sorry? Je moet wel wat doen. Ja, dat is, uh... ja je moet echt wat doen. Ja, ja. Het is zwaarder dan je denkt. Ja. Iedereen onderschat het een beetje en je zegt: Nou, nah, dat is voor oude mensen. Maar het is echt zwaar. Ja. Uh. En dan hebben we nog het gewone fitnessgedeelte. En dan hebben we nog het dansgedeelte. Ja. Het dansgedeelte boven ja. is. Uh, maar dat doe je niks. Je doet niet mee, bijvoorbeeld. Ja, soms. Ja. Hé, <laughs> hey, maar mis jij niet een oude caramiel uh, van de, van de motorstraat? Ja, natuurlijk mis ik dat. Uh, gezellig, weet je, hoor, met het volleybal. Uh... Tuurlijk. Weet je, de, de oude academie was natuurlijk gewoon, uh, dat heb ik uh, 27 jaar Ja, nou. dat, dat bedoel ik, ja. ja. En ik gaf daar toch wel iets van 20 uur per week les. Ja. En uh, toevallig ben ik gisteren langs gereden. En de verduring is gestort. Uh, zeg waar? Is er gaan ze nu bezig. Ja, ja het is weg. helemaal ja. weg. Maar niet meer onder leiding van de uh, oude Van de Geest, hè? Nee, nee. Ja, we hebben het toch gekocht, hè? Geloof ik. Ja, natuurlijk uh, ja. Ja, mis ik dat. Het is gewoon familie. Dat hebben we gewoon... Uh... Ja, ja, ja, ja. Maar spreek je dan wel de, de, van de Geest? Ik spreek ze. Ah ja, ja. Af en toe. Ja. Je ja, komt nog wel eens in uh, Haarlem. Ja. Ja. ja, ik geef af en toe nog les inhalen. in Haarlem. Oh ja, okay. toch ook nog. Dan word ik ingevlogen. En, dan, ja. en wat, wat, wat voor les geef Spinnen je dan? judo, denk je? Ja. Ook spinning? Ja, ja. ja. ja. ja ze hoog zitten dan. Kun je? Ja hoor. Ja. Geen judo les meer? Nee. Nee? nee. Want? Dat met je heupen en zo. En, nee, nee Gewoon ja. hoofdstuk afgesloten. Ja. Ja. 40 jaar gedaan. Ja inderdaad, ik, ik, ik ben het nog van mijn eigen dochter, die is ja. ook wel begonnen. Toen ja. zei dus jij nog van, uh, god dat wordt dat rekening, wordt maar het is er no no is nooit iets geworden. Nee, <laughs> nee maar ja, die liep, al, die, liep nee, hoor. Als, die liep als meisje al met de, met, uh, de jasje en ze weg. En, uh, ja, klopt, heeft ze nog steeds. Hoe oh, <laughs> doden ja, ja, ja, ja al? We hebben vroeger ook enorm gelachen met het volleybal, deed je ook aan mee. En ja. dat ging op een gegeven moment ook niet meer, ja, hoor, met ten, je heupen. in 2013 en, uh, heb ik een nieuwe, andere eerste heup gehad. Ja, daarom, daarom. Ja, en dan is het, wordt het, is het gewoon niet wijs. Nee, Het nee, is niet nee, nee. slim om gewoon daar nog te duiken en te springen. En, ja, uh, ja. Maar ik moet zeggen, ik kan alles weer. Hoor. Ja, tuurlijk. Nee, maar ik, ik, ik weet ook dat jij... ...zocht op het circuit uh, met die circuitrun ook uh, de Ja, de, de dit is de warm -up. Warm -up. Dat je voor mij nu uitbesteed. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Vind je dat jammer? Want dat, dat was wel leuk natuurlijk. Of niet? Ja en nee. Hoezo? Ik, weet, ik stond natuurlijk in de pista en deed ik de ja, ja, Maar het was altijd wel een gevlieg en gerend. Dus ik, ja, ja. moest ik eerst zeg maar... Um, de fietsen inladen s ochtends. Ja, Dan moest ja. ik naar het, het dorp brengen. <laughs> dan ging ik van het dorp naar het circuit. circuit dus weer terug naar het dorp. Ja, ja, ja. Drie uur fietsen. Uh, uh. En dan ging ik weer opladen. Of dus de boel uh, uh, op de aanhanger zetten. En dan weer uh. uitladen op de, op de zaak. Ja, dan was ik in wel... tof. Uh, was tof. <laughs> ja, dat begrijp ik. Ja, ja, ja, ja. Nee, even onderuit? Ja. ja, ja, ja je, weet weet je, dan doe je vijf warming-ups. En dan uh, spin je drie uur. Ja, dan ja. gaat op een gegeven moment. En ah, jij deed ja. ook de warming-up voor, ja. voor de duik? Ja. ja. Ook niet meer, hè? Ja, maar je wel. Dat, we oh, dat doe je steeds. nog steeds. De afgelopen jaar was het natuurlijk... Uh, uh, geen duik. Ging geen, oh, nog geen, geen duik natuurlijk, ja. Maar dat blijf je ook doen? Ja, dat blijft als, als wij dat mogen. Ja. Dus dat dat doe je als of Als, als, uh, als, als Academia. Academia. ja. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En, en hij doet de dans, doet dat. Die zijn nog beter in dan ik. Mhm. Mm ik ben, ben een oude kerel Hans. Ja, ja, nou, nou, nou ja, ik weet niet je Ik uh, word 61. Ik wou net zeggen. Je bent wel een oud kind. Maar ik voel me wel, ja, zeker ja, al, ja. Een, ja. Een, een groot kind. <laughs> jullie kunnen goed met elkaar overweg, Wij kunnen heel we, goed met elkaar overweg. Ja. Ja, allebei, ik zit hier, zit hier met twee kinderen aan tafel. Ja, mij het wel altijd wel veel lachen, ja. Ja, het is altijd wel Nee, je moet ook een beetje lachen Een beetje ondeugend. Is hij een goede leerling, Ger? Hij is de beste. Echt waar? Kijk. Nee heb, heb. Ja, ik kan het wel. <laughs> nee, nee, ja. Is, kijk, als je daar. Want we hebben. Laatst was er iemand uh, die die deed voor het eerst. Ik denk dat hij tussen de 30 en 40 was. 35, 36. Die ging dood op zo'n fiets. Die ging ik zag, dood? Ik zag hem bijna onderuit gaan. Ja, ja. Het zijn echt. echt? Kijk, het wordt altijd een beetje onderschat. Ik, ik, ten eerste denk ik dat spinnen gewoon heel technisch is. Ja. ja je hebt een. Um, um, je moet een beetje spelen met je weerstand. Ja, dat bedoel ik. Je werken al al alleen je... op hartslag, dus het is ja. niet zo dat je kan zien hoe zwaar je zwaaien, fietst. Mm -hmm. Dat is per persoon verschillend. Ik werk alleen op hartslag. Maar uh, de meeste die dan inderdaad <coughs> vijf minuten staan, dat redden de eerste de, nee. de nieuwelingen echt niet. Nee. Nee, wij doen het drie uur nu. Ja. Mm -hmm. ja, dat is echt een, uh, een Maar het verbaasde mij hoe, hoe ver je zelf dan bent. Ja. Als je begrijp wat ik bedoel. Ja. Weet je wel? Dan, dan zie je andere mensen. Want uh, bij jou uh, werkt ook nog een, uh, een dame. En die doet nu voor het eerst mee. Nou, die moet al flink ploeteren. Ja, het is natuurlijk heel knap. Het echt, je moet het echt leren. Ja. Je moet het echt leren. Want, wat maar ik zegt, had er niet zoveel problemen mee in het begin. Nee, maar jij bent, dus, jij bent natuurlijk gewoon echt... Een, sowieso al licht. Ja. Ja, dus, dus de, de, je bent uh, geen licht, maar je, je bent licht. <laughs> je, je bent, bent licht, een redelijk licht. Ik ben een vliegwicht. Ja, een weer. weet je. Laatst zei hij. Ik heb nog een, een lantaarnpaal. Kun jij de binnenkant even bitten? Dat is leuk. maar als mensen nog willen beginnen met spinnen, kunnen ze dan bij altijd. de ik ken nog aan? Ja, uh, altijd. Ja? Ik heb altijd. Uh, het werkt gewoon op de reservering. Ja, ja. Uh, Oké. Okay. Ik heb dus, nog een regelmatig nieuwe mensen. Dus dan krijg je ja. een uur aangewezen dat je er komt. En het over... is echt toegankelijk, want ik heb geen beginnerslessen. Uh -huh. Dus ik heb gewoon een les voor beginners-echt voor de, bij elkaar. Ja. Maar een beginner heeft altijd een relatief ieder hoge hartslag hmm. dan een gevorderde Dus een gevorderen moet laten werken om op die hoge hartslag te komen. Ja, ja, ja. Dus ja. iedereen doet het op zijn eigen niveau, dus het is eigenlijk ja. heel makkelijk. Ja, dat is goed. Ja, ja. top hoor. Nou, nou, nou we, we gaan. Het, euh, het, ja, het gaat morgen gebeuren. Hè? Nou, ben je erbij? Uh, ik ga niet fietsen, maar ik kom wel even langs. Ja, je bent verhuisd, Hans, dus ik kan je niet ik meer. Ik ben verhuisd, ja, op. helaas. Ja, ja, ja, ja, dat is jammer. Maar Wat uh, ga je missen, Hans? Ja, nee, nee, maar ik, ik kan gewoon fietsen nog even naar Dorf ja, komen. Ja, dat is ja, wel. En je hoort het vanzelf. Ja, ik weet, ik weet. We staan bij Café Nuf en ja. uh, ik zou zeggen... Uh... Gezellige oh. muziek altijd, goede ja. muziek. Komt allemaal. Mees gingen dansen. Ja, lekker hoor, gezellig. Nou, en, mag uh, iedereen hard... die loopt <laughs> Ja. Voor morgen. ja. Goede, mooie, geze, goedemorgen Goedemorgen voort. Ja. En je ziet ons vanzelf. Ja. Ja. Ja. Hey, Marcel, mag je hartelijk bedanken. Heel veel succes morgen en geniet ja. uh, het mooie weer. Dan gaan wij dat ook doen. En uh, ja, we gaan er bijna uit, uh, denk ik, hè. Nog twee ja. manieren minuut, dus als je die kafool praat... Nou, dat kunnen, we ook, doen. Dat kunnen ja. we ook doen. Ik moet nog even zeggen, ik kreeg nog een berichtje van Walter Sans, de woordvoerder van de gemeente. Ja. Dat er uh, toch treinen rijden tussen uh, uh, Sloterdijk en Zandvoort. Oké. Okay. Je kan alleen niet van Sloterdijk naar Amsterdam. Uh, naar Amsterdam. Uh, naar Amsterdam. Amsterdam. Moet je moet in Sloteraard, Sloterdijk een bus nemen. Ja. Nee, maar omdat we dat in uh, gezegd hebben. Dat is niet zo ver, hè? Nee, daarom. Ik kan nog <laughs> even melden dat... Uh, die hebben wij eerder in de uitzending gehad. Dana, uh, Dani Lova en Siba Michel. Ja. Een, een ijsdanspaar. Precies. Heeft een belangrijk toernooi geschaat uh, afgelopen week. Nou. Carina had er een heel interview mee. Ja, die had toen een heel uh, interview. De mensen. Dat was ja. leuk. En, uh, maar ze zijn helaas uh, niet bij de beste 14 uh, terechtgekomen. Waardoor ze aan de Olympische Spelen hadden we kunnen meenemen. Ja, dat is jammer. Hè? Ja. Dat is jammer. Ja, en dan uh, hebben we ook nog nieuws over het museum. Hè? Het uh, Zandvoort Museum dat gaat naar de HADMZ toe. Is dat zo? Ja, dat is ja, is een, het erdoor? Uh, nou ja, er is een... Ja, het een leuk een, nieuws heeft Hans nog ja, altijd, ja. Er is okay. een, een raadsinformatiebrief van uh, Gertje en Bluis gekomen. We, okay. hadden we, we hadden hem even kunnen vragen ja. natuurlijk. Maar daarin staat dat, uh, dat zo goed als het rond is, ja. ja. Wat leuk. Dus ik weet niet wat ze dan met het oude museum gaan doen. Uh, nee, ik denk, uh, geen enkel idee. Het zal blijven staan, want het is een, een monument. Ja, ik denk het een monument het is. Een ja, het zal niet direct uh, gesloten worden. Oké, okay, nou ja en dan heeft Thea van der Woert uh, uh, nog afgescheid genomen als juf, juf Thea. 42 ja, jaar in het onderwijs. Heel goed. En uh, feliciteren we haar waarmee. Ken je Thea? Orenjaarse school? Nou, volgens mij is het de, de Maria school, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, 42 jaar in het onderwijs, dat is een hele tijd hè. J jij zit nog geen 42 jaar in de... 41. 41. <laughs> oh ja? Nou, nog een jaartje in ieder geval. Dat gaat lukken, <laughs> dat gaat lukken. Uh, we zijn er bijna denk ik hè? maar ja, 12 uur, hebben we nog secondes of niet? Nog uh, 30 seconden. Nou ja, tot zover het ritme van CFR Via de kabel op 104.5.